Schatje, je moet weten dat ik elke dag weer aan je denk Ik wil je terug, want vind het fokt op dat je weg bent Het is koud zonder jou, mijn hart is dubbel, was gebroken En weet dat er van jouw soort geen één is te kopen Kom bij me terug, jij en ik horen samen Voel me alleen sinds de dag dat jij me hebt verlaten Ik mis je, mijn hart is gemaakt voor jou, schat En weet ik vanaf nu dat ik niet zonder jou kan Ik mis je, schatje, ik pak mijn pen en schrijf gedichten Ik pak mijn telefoon en lees al je berichten over veel je Hout. Tenminste, dat zei je. En nu je weg bent, zie ik niks meer van die tijden. Shit. Kom bij me terug, want zonder jou is er geen mij. Waar zijn die praatjes gebleven? Want wij waren toch voor altijd. Elke dag zonder jou lijken dagen wel jaren. Ik mis je steeds meer in de tijd waarin we samen waren. Baby girl, zie. Alles staat op z'n kop, shit, hoe kon je dit nou doen? Voor mijn gevoel waar je rust en je was er niet naartoe, tot vandaag, shit. Ik zag je zoenen met een ander, ik zag je staan en kreeg kiebels in mijn hand. Ik ben genakt door je, terwijl ik zoveel om je geef. En nog steeds ben jij de enige voor mij en je weet dat dit niet meer kan, shit. Ik moet je nu vergeten, ook al wil ik je terug, zal ik jou dit nooit meer vergeven. Genakt, één woord voor je daden tegen mij. Eerst was ik de enige en nu staan ze in de rij voor jou. Shit, maar hou me in je gedachten Nog nooit ben je genakt door mij Dus wat dacht je? Je mag nu gaan Hoeveel ik ook om je geef Mijn hart ligt in tweeën En met jou wordt die één Vergeven en vergeten Maar niet meer voor jou Stiekem wil ik je terug Maar je liefde laat me koud Baby girl, see I'm missing